Alle 40 slachtoffers van de fatale nieuwjaarsbrand in Zwitserland zijn geïdentificeerd. De helft van hen was nog minderjarig. Bij de brand in het Zwitserse café liepen ook meer dan 100 mensen ernstige brandwonden op. Tientallen van hen zijn naar brandwondencentra in Frankrijk, België, Italië en Duitsland gebracht. De afgezette Venezolaanse president Nicolas Maduro... verschijnt morgenmiddag voor de rechter in New York. Dan hoort hij dat hij wordt aangeklaagd... voor drugsterrorisme en cocaïnesmokkel. Voorlopig is vicepresident Rodriguez de baas in Venezuela. Als zij niet luistert naar de wil van Amerika... wacht haar een erger lot dan Maduro, zegt Trump. Het is even slikken voor iedereen die morgen een praktijkexamen... voor motor of bromfiets moest doen, want ze gaan niet door. Het CBR heeft ze geschrapt vanwege de gladheid. Het gaat om meer dan 600 examens. Theorie-examens gaan wel door. Of die voor de auto worden afgenomen, hangt af van de plaats. Bij de spectaculaire kraak van een bank in het Duitse Gelsenkiertje... lijken de criminelen veel meer buitgemaakt te hebben dan eerst werd gedacht.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 Frans, dankjewel. Kielverkeer door Flitsmeister. De vertragingen nemen af, maar door de gladheid zijn er nog wel twee vertragingen. Eentje op de A2, Den Bosch, richting Maarsen. Tussen Nieuwegein en Utrecht-Papendorp. De hoofdrijbaan is dicht, want er is een ongeluk gebeurd met een bus. Zes kilometer, de vertraging is 23 minuten. Moet je richting Amsterdam, volgt dan Almere en Den Haag via de A27 of de A12. En een file op de A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en Hagestein, Gladdenweg zorgt voor vier kilometer. De vertraging 20 minuten, Flitser. Is natuurlijk niet gezien. You Vincent In repeat of niet hoor je zometeen nieuwe muziek van Nate Smith. Eerst een andere Smith. Dit is Maal Smith. You. Music. You music, you 2015, is alweer 10 jaar oud en staat gewoon opnieuw in de top 40. Omdat hij natuurlijk na het concert van Lars ineens weer heel veel wordt gestreamd. Maar goed, nu nieuwe muziek op Q. Repeat. repeat. Repeat. Of niet? Terug van vakantie. We doen weer twee keer per dag repeat of niet. Je bepaalt of we een liedje vaker gaan draaien. Het is een Country-nummer dat je nu gaat horen van een bekende naam. Het is Nate Smith. En hij had exact een jaar geleden nog een hitje met deze. Goeie stem, hè? Fix what you didn't break. Maar nu doet hij het niet solo, maar nu heeft hij de samenwerking opgezocht met Tyler Hubbard. En ik kan me voorstellen dat je denkt, wie is Tyler Hubbard? Nooit van gehoord. Nou, hij is geen bekende naam in Nederland. Maar je zou hem wel kunnen kennen. Zijn stem van de helft van het country duo Florida-Georgia line. Ze hadden deze hit. meant to be, it'll be, it'll be, baby, just let it be, meant to be. Man to be. Nu dus die twee Sammen stalen. Nate Smith en Tyler Hubbard. Wat vind je van het country nummer After Midnight? Geef je mening in de app van Q Music. Jij bepaalt of hij doorgaat naar de volgende ronde. Typ een berichtje of spreek een audio-appie in. Repeat. Repeat. Repeat. Of niet. gates go down. Up. Girls get to dancing when headlights get lit Turn a feudal parking lot to a party spot and throw down on Was het jaar van de country Maar wordt dat ook voor 2026 hetzelfde Voor Nate Smith Repeat, repeat. repeat. Of niet Wat vind je van After Midnight Het is ronde 2 van de 10 in repeat Of niet Elisa zegt lekker hoor Er mag wat mij betreft veel meer country op de Nederlandse radio Lekker om te horen Yannick is ook blij, die zegt gewoon een hele dikke repeat uh, Cheered is iets minder enthousiast Geen repeat van mij ik vind het een beetje een saai nummer. Oké, okay, dat staat genoteerd. Sander, die zegt een repeat. Nate Smith moet door naar de volgende ronde. Renske zegt ook heel leuk. Een repeat van mij. Carlijn, wat vind jij? Nou, ik twijfel een beetje. Ik weet niet. Ik vind het een, voor een country nummer wel echt een beetje ja, saai. Op dit moment vind ik het behoorlijk slaapwekkend. Misschien moet ik hem vaker horen. Nou, doei doei! Repeat, Of niet? Ja, misschien moet je hem vaker horen. Dat lijkt ook te gaan gebeuren. Er komt nog een appje binnen van Marissa. Een repeat. Dus al met al. Nate Smith is door naar de volgende ronde. Ronde drie. Morgenmiddag om kwart voor vier. Bij grote vriend Wim van Helden. Dit is LSDJ... Sienna Spiro hoorde je bij Q Music. Die on this hill. Ze heeft een leuke aankondiging. Hi there, I'm Sienna Spiro. Come here me play some live music this Friday evening at Steven's Piano Bar here at Q Music. Voor de niet zo goed Engelse verstaanders, ze is vrijdag hier bij Q Music. <truhingskriek> Vrijdagavond tussen 9 en 10 hoor je Sienna Sparrow live met haar liedje Die on this hill akoestisch dus hè met Stefan op de piano kan alleen maar prachtig worden vanaf vrijdagavond dus tussen 9 en 10. Het is de zondagavond nog even lekker weekend vieren. Mogollon komt eraan en eerst Macklemore, Ryan Lewis. Dit is Thrift Shop. Oh! I'm, I'm looking This is fucking my soul. Now, walk the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift what? shop. Ice on the fringe is so damn frosty The people like, damn, that's a cold ass honky. key. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, sent my gator shoes. Those are green drinks. Then a left mink. Girl standing next to me. Probably should've have washed this. Smells like R. Kelly's sheets.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 It's a hella don't eat, gang. Come take a look through my telescope. Trying to get girls from a brand. Menu you hella won't. Menu you hella won't. Whoa. Big ass coat from that thrift shop down the road I'll wear your granddad's clothes I look incredible I'm in this big ass coat From that thrift shop down the road I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket I'm looking looking for a comer This is fucking awesome Cue music Cue sounds Too fast to settle down Truth is I just think about these games They all play Het is dus 4 januari, mag nog wel, hè? Beste wensen! Het is dus een nieuw jaar, dus ook nieuwe kansen. Uh, zometeen geef ik de eerste koelkastmagneet van dit jaar weg. Uh, de Wat zit er in de koelkast? Quiz gaan we zometeen spelen. Daarbij ga ik je geheugen even testen. Wordt leuk zo, en ook deze hoor je. Afrojack en Elu Black komen eraan.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 Dat ze worden, dat is mijn mot. Wie denkt je dat je bent? mijn hart dat breekt de soort. Dat mijn bij bij de mijn cœur, oui, mijn cœur. Et c'est de laatste ronde, et c'est de fin d'amour Ik ben mezelf niet meer. On être ensemble pour toujours. Dat mijn ogen grappig door. Ik het is nooit genoeg Nu zijn wij klaar, que zet, doe Als je moet gaan, ga dan meteen Dan dans ik wel alleen La, da, da, da, da, da, da music ni de sorte l'art de ma danse un taux de son au pont et toi après m'avoir dansé tu voulais retourner tu voulais croire c'était ton choix mais c'est que t'as oublié c'est mi main off tramado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 Cloud by Cube en la dada op de zondagavond. Dus meteen gaan we met je geheugens even testen. Het is een spel, de wat zit er in de koelkast quiz... waarbij je goed moet luisteren naar de woorden... die degene voor jou heeft uitgesproken. Het is gewoon een kwestie van goed luisteren en herhalen. Goed luisteren en herhalen. Het ging pas nog wel echt helemaal mis bij Ayosha, Die waren lekker bezig, maar toen gebeurde dit... Ik heb in de koelkast een pakje ham, druiven en een rode paprika. Ik heb in de koelkast een pakje ham, druiven, een rode paprika en yoghurt. Ik heb in de koelkast uh, een pakje ham, druiven, een rode paprika. En dan was ik hem kwijt. Oh! Uh, cute music. Zometeen nieuwe kansen. Wil je kans maken op een fantastisch Q-prijzenpakket? Met daarin onder andere een exclusieve koelkastmagneet. En nog veel meer. Stuur dan nu even koelkast in de app van Q-music. Dit is Taylor Swift. Music en Blessings. Mocht je in de buurt zijn van een koelkast, loop er even heen. Een doosje een blokje kaas, een verse vis. Wat zit er in de koelkast quiz? Want we spelen de Wat zit er in de koelkast quiz. Eline, goedenavond. Goedenavond. Mag ik jou voorstellen aan ik denk wel voor jou een hele leuke man. Het is Hans, goedenavond. Goedenavond. <laughs> Jullie kennen elkaar heel goed, hè? Ja, wij zijn getrouwd. Ja, jullie zijn getrouwd. Het grappig. Eline, jij meldt je aan voor de Wat zit er in de koelkast quiz. Ik bel jou terug en jij zegt... moeten we dan niet met mijn man gaan spelen? Klopt. Hebben jullie iets uit te zoeken, uit te vechten daar thuis? Nou, um, ik krijg wel vaak te horen dat mijn geheugen redelijk goed is. Dus ik ben wel eens benieuwd hoe dat met zijn geheugen zit. Daar ben ik ook wel benieuwd naar, Hans. Maar ze zegt dat er mijn geheugen een 7 is, dus dat zal vast wel wat zijn. <lacht> Dit wordt de grote relatietest, jongens. Ik hoop dat jullie nog bij elkaar zijn over een paar minuten. Ja, daar gaan we ja. voor. We spelen de Wat zit er in de koelkast-quiz. Dat is inderdaad een, een geheugenspel. Want jullie gaan dus om en om producten opnoemen die je in de koelkast kan bewaren. Maar als je aan de beurt bent, dan moet je de hele riedel nog een keer opnoemen die al is geweest. Dus van begin tot eind moet je nog één keer alles herhalen. En dan voeg je er één product aan toe. Gaat dat een beetje goedkomen, denken jullie? Dat denk ik wel. Ik ga het best doen. Jullie delen één koelkast, dus als het goed is... hebben jullie een beetje in je hoofd ook wat er allemaal in ligt. Dus dat kan je allemaal gaan opnoemen. Ja. Zeker. Oké, okay, we gaan er nu achter komen wie het beste geheugen heeft. Eline of Hans, zijn jullie er klaar voor? Zeker. Ja. ja, dan mag de vrouw beginnen. Eline, ga je gang. Um, ik heb in de koelkast eieren... Ik heb in de koelkast eieren en peren. Ik heb in de koelkast eieren, peren en smeerkaas. Ik heb in de koelkast eieren, peren, smeerkaas en biefstuk. Ik heb in de koelkast eieren, peren, smeerkaas, biefstuk en rivella. Ik heb in de koelkast eieren, peren, uh, smeerkaas, biefstuk, rivella en appels. Ik heb in de koelkast eieren, peren, smeerkaas, rivella. Oei! Uh. <lacht> Hoor hem lachen, die hoor hem bieden, lachen. Biefstuk, biefstuk. Inderdaad, eerst de biefstuk, toen de Rivella ah, nee. en dan de appels. Eline, je hebt verloren. Ja, dat had ik niet verwacht. Nee, en jij dacht nog die Hans die gaat verliezen. Ja. Hans, van harte jongen. Ik dacht, was in het gegevenste gerecht bij de koelkast. Wat dan? En de biefstuk. De biefstuk, ja, die vergat inderdaad, inderdaad, ja. Ja, um, ja jongens, hoe gaan we dat doen? Um, Hans wint het Q-prijspakket. Ga je dat delen ah, thuis? Ja. Hou je het helemaal voor jezelf? Ik wil dan wel graag de koelkastmagneet. Ja, die koelkastmagneet kan ik moeilijk door tweeën delen. Dus die uh, komt inderdaad op jullie gezamenlijke koelkast, denk ik. Toch, Hans? Ja, vooruit. Dat mag ze van mij wel hebben. <laughs> Dat is lief. Ja, we sturen ook nog een uh, Q-prijzenpakket naar je op. Jongens, fijne avond nog. Hey, Dank okay. hey, wat, wat, wat zit er in de koelkastquiz?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 Dream at the end of the day. Sun, I'll rise up all and I'll try again Je hoort de morning in de evening. Het is bijna 11 uur. Ondertussen lossen gelukkig de meeste files op. Het was best wel druk vanavond vanwege de stil en de gladheid. Mocht je nog onderweg zijn, doe voorzichtig. En zo meteen hoor je hier een Alex Warren Carry You Home en ook David Guetta komt eraan. Really gone. Gone, gone, gone. Nieuw.